Jan van der Putten met het NOS Journaal bij een uitgaansgelegenheid in het centrum van Breda is vannacht geschoten. Een discotheek en een café zijn ontruimd. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Volgens de politie zijn er meerdere gewonden. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. BN De Stem schrijft dat het om portiers gaat. De politie in Breda heeft inmiddels drie verdachten aangehouden.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 Geert Wilders gaat alsnog een cartoonwedstrijd houden... rond de profeet Mohammed. Vorig jaar blies hij een spotprintwedstrijd af na bedreigingen. In Pakistan en Afghanistan werd woedend gereageerd op het idee van Wilders. Eén Pakistan reisde naar Nederland... met het plan een aanslag te plegen op de PVV-leider. Daar kreeg hij vorige maand tien jaar cel voor. Turkije heeft de Nederlandse Syriëganger en haar kind op het vliegtuig gezet naar Nederland. Het is een vrouw van 28 uit Gouda en haar kind van 4. Het Turkse staatspersbureau schrijft dat het om twee terroristen gaat. Het Nederlands Openbaar Ministerie zegt dat de vrouw eind 2013 naar Syrië reisde. Bij aankomst op Schiphol is ze opgepakt. Het kind is overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Het weer nog. Op veel plaatsen ligt de vorst en mogelijke mistbank. Verder zon en sluierbewolking en het blijft droog. Het wordt vanmiddag ongeveer 4 graden. Morgen volop zon en met 5 tot 8 graden iets zachter. Dit was het NOS Journaal. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de... Koebel. Het antwoord is... Vijf keer. Maar uh, heb jij de trein wel horen aankomen?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 My